Beverland had om een hertelling gevraagd, omdat er minder stembiljetten in de bussen zaten dan dat er stempassen waren ingeleverd. In de achtste finales van de Europa League heeft FC Twente thuis met 3-0 gewonnen van Zenit Sint-Petersburg. Ajax verloor in de Amsterdam Arena met 1-0 van Spartak Moskou. PSV speelde thuis 0-0 gelijk tegen Glasgow Rangers. Volgende week zijn de returns. Het weer, droog en zonnige periode, het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ik wow.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 So many miles apart I will not falter though I'll hold on till you're home Yeah, yeah safely back where you Tot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 a grenade Oh, <laughs> That's where we gonna start. Celebrate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 Een Grieks militair vliegtuig heeft ze van Tripoli naar Athene gebracht. Waarschijnlijk komen ze morgen naar Nederland. De drie militairen hebben op het vliegveld van Athene gezegd dat het goed met ze gaat. Volgens het ministerie van Defensie zijn ze niet gemarteld. De drie Nederlandse militairen werden twaalf dagen geleden opgepakt... toen ze met een helikopter probeerden twee mensen te evacueren. De snelweg A1 is bij Muiden in beide richtingen afgesloten na een schietpartij. Die volgde op een overval bij Emmeloord in Flevoland... De overvallers vluchten over de A6 richting Amsterdam en de politie zette de achtervolging in, onder meer met een helikopter. Bij Muiden kwam er een eind aan de achtervolging. Drie verdachten zijn aangehouden, één is nog voortvluchtig. De politie heeft schoten gelost, of ook de overvallers hebben geschoten is nog niet duidelijk. Door de afsluiting van de A1 loopt ook het verkeer op de A6 vanuit Flevoland vast. De ANWB verwacht een chaos rond het knooppunt van de A1 en de A6. De noordwestkust van Japan is getroffen door een tsunami, die volgde op een zware aardbeving van 7,9 op de schaal van Richter. Er zouden ook gewonden zijn. In de hoofdstad Tokio schudden veel gebouwen, maar daar is geen schade. Aan de noordwestkust is wel schade, maar het is nog onduidelijk hoe groot die is. In het oosten van Saoedi-Arabië heeft de politie.